Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Schrijver Salman Rushdie is neergestoken. De Brits-Indiaanse schrijver van 75 was voor een lezing in de Amerikaanse staat New York... toen een man het podium opkwam en hem meerdere keren in zijn nek of hals stak. Rushdie is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar geopereerd. De aanvaller is opgepakt, zijn motief is nog niet bekend... Salman Rushdie wordt al tientallen jaren ernstig bedreigd... door moslimfundamentalisten vanwege zijn boek De Duivelsversen uit 1988. Medewerkers van de NS gaan actie voeren. Ze willen onder meer hogere lonen en betere opleidingsmogelijkheden. Vakbond CNV zegt dat er misschien ook gestaakt gaat worden. De Amerikaanse actrice Anne Hash is van de beademing gehaald en overleden. Ze lag afgelopen dagen in coma na een auto-ongeluk... waarbij ze ernstige hersenschade opliep. Vandaag maakte haar familie bekend dat ze alleen nog in leven werd gehouden om te bepalen of haar organen nog kunnen worden gedoneerd. En Hesh was 53 jaar. Als je op vrijdagavond wel eens in Utrecht bent, heb je de skate parade misschien wel eens voorbij zien komen. Een lange sliert sportievelingen op skielers achter een busje met een DJ erin. Vandaag skeeleren ze een bijzondere route, namelijk die van de Vuelta ploegentijdrit. Mijn collega Suus rolt ook mee. We gaan nu de route van de ploegentijdrit van de volgende week uh, ja, we skeeleren. Vind je dat nou extra bijzonder, zo'n route? Ja, ik, ik dacht wel van, nou, dat lijkt me wel leuk om uh, nu dan ook te gaan. Omdat je toch een beetje um, het idee hebt dat je iets uh, connectie hebt met uh, de Vuelta en uh, ook met Utrecht als uh, stadzijnde. Want dat vind ik heel leuk. Jij? Ben je wielrent fan? Nee, maar ik hou wel van zwaartere ziek. Dus uh, daarom is het ook bijzonder vandaag. Je hebt een mooie rode broek aan en een geel shirt en een rode lippenstift. Helemaal uh, klaar ja, ervoor. een kleurde uh, team. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het opnieuw een hete dag met maximaal 34 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Osdorp en Amsterdam-Buitenvelder. 3 kilometer file, de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu, see it. SUBE you're somewhere else when i hold you close no you've been all doing the most when i need you most. yeah i'ma do the same thing that you've been doing i'ma do the same thing that you've been doing you can call it up but i see right through it two can play the same game i was thinking. I'm the The a sacred <laughs> do-it tiger.